We gaan verder. Dus goed opletten wat wij steeds leren. Dat als we leren van Shabbat, twee Shabbaten, etc. Dan betekent het speciale, dat geestelijke, geestelijke proces van het opstegen van de malgoed naar de bina altijd plaatsvindt de correctie van die partnerschap tussen um, de eigenschap van dien en barmhartigheid. Steeds, dat moet als leidraad, ja, dus steeds door alles wat jij hoort, zien dat dat is de hele bedoeling. De hele bedoeling om uh, dat jij door jouw eigen kilim heen laat uh, komen, alles wat wij leren. Dat het absoluut alleen voor jou van toepassing is. Op jouw kilim. En niet iets anders. En niet buiten jouw is want niets bestaat in het algemene, wat niet is in het bijzondere. Dus alles heb je in jezelf volmaktheid, absoluut volmaktheid. Alleen, wat we leren, toepassen bij jezelf. 32. O schlema die le, let 33, mag loket het hele dubbele punt. En daarom hebben we geleerd in deze de, de Oud dat hij uh, zegt ons in deze Oud dat daarom heet Bina heet Melech Shalom Shalom Bina heet de koning dat de the koning de the, koning dat de vrede met hem is dat that is, that is Bina Bina heet de koning dat de vrede met hem is. Vrede betekent dat er geen shalom, zie je shalom met hem is. Shalom betekent dat er geen geen klipot, geen niets van dat soort dingen, geen dinim, zijn, er, et cetera. Ja, shalom, wat is shalom? Shalom kan je ervaren alleen, wanneer je geen dinim ervart, in jezelf. Wanneer je hoi dienem, en dienem is ook heilig. Waarom moeten wij geen dienium ervaren? Altijd moet het dienium verzoet zijn door chassadin. Dus altijd opletten dat pure dienium te ervaren... is niet de bedoeling van de schepping. Al Goed opletten. Iedereen begrijpt wat ik zeg. Dus de gestrengheid. Kan je nooit ervaren als je ervaart alleen de gestrengheid... en jij doet er niets aan... En je blijft daarin zitten, betekent dat je op dat moment jezelf scheidt van de, de, het mechanisme van de wijze waarop de wereld is gemaakt. En dan is het, natuurlijk is het uh, eigen schuld, een dikke bult. Weet ik, waarom? Omdat jij op dat moment moet, moet je inspanning leveren om uh, de dynum te verzoeten. Wat betekent dynum te verzoeten? Die mag goed laten opstegen naar de bina. En uh, dat is wat hij zegt. Want de bina, zegt hij, de eigenschap. De bina is de koning waar de vrede... Met wie de vrede, wie de vrede is. Oh, nou, dan... Ik wil graag de vrede hebben. Hoe kan ik, dat vrede, hoe kan ik die vrede in, in Gods naam in mij ervaren? Als ik mal goed ben, als ik dienem, als mijn natuur is dienem, hoe kan ik dan dat anders doen? Alleen door mij op te laten steken, betekent mijn, mijn, mijn avioed, als het ware, mijn dikte van de massaag, verdunnen tot de binnen want alleen in de bina is de, de bina is de koning waar de vrede met wie de vrede is dan wil ik graag met de koning zijn met wie de vrede is dan is het betekent dat ook ik verkrijg die vrede betekent vrede met hem is betekent dat ik verzoet mijn dienhem ik die oorlog is ja, die oorlog alleen voelt oorlog zuchtig ben die kan alleen shalom ervaren, alleen bij wie, bij wie, bij de koning die, bij wie shalom is. Ja, je moet altijd zoeken shalom, bij wie, bij die koning die, bij die shalom heeft. 32. Dus, en daarom heet de, bijna heet, de, dus wat we hebben gezegd, de koning waar, met wie, met wie de vrede is en dat is wat hij zegt 32. O shleima dile zachor ihu en haar of zijn of nee en haar uh, shalom en of heel, heel zijn en shalom en haar heel zijn van die mina is zachor ihu dat is zachor dat is uh, het eerste element van wat er in de Torah gezegd werd, Zagor, wishamoor herinner je nog? Uh, herinner je jezelf en waak. Beide moeten samen zijn. Maar de van de Bina is alleen Zachor. hoor. bila heeft niets meer te maken met op zichzelf staande, heeft niets te maken met waken. let mag ook de En over dat is er. Wat dat betreft, is er geen leenen, is boven geen tweespalt. Ja, boven is er geen tweespalt, betekent geen rechts en links. De ene wil dit, de andere wil dat. Dubbele punt. 33. Kimalka ila'a. Hoe soot habina? 34. De istaim bij jude. Shoos sod maan en de hura. Vijfendertig. Shaze more. Shein sham beginnend machtloket zesendertig klaar. De heino bli ma shogudin. Die al ken niet krade toch niet pachina. Die pachina tsadi alif. 91, Hasulam, de rechterkolom, Bashem Igula, de punt. Heerlijk, heel erg belangrijk wat we leren nu. Absoluut belangrijk, want in elke toestand hebben we dit gevoel van twee, twee spalt van binnen onszelf. Tegenstrijdigheden, steeds, wij zijn achtervolgd door tegenstrijdigheden, ja of niet? Elke dag, elk moment is tegenstrijdig. En dat voelen we tegenstrijdig. Hoe moeten wij daaraan? Wat moeten wij daarmee? Moeten wij zitten in die tegenstrijdigheden? Duidelijk. Of hoe moeten wij daarmee omgaan? Nou, dat is wat we leren hier. En dat is steeds toepassen daarvan. Dat in de hogere, dus bij de Bina, daar zitten geen tegenstrijdigheden. Eigenlijk. Jij verbindt jezelf met de Bina, op elk niveau. Daar haal je die eenheid, shalom. Wani, wat is shalom? Shalom is waar de waar, waar, toestand zonder tegenstrijdigheid. Ja Shalom, hebben we gezegd, is de eigenschap van de Bina. De koning, uh, die Bina, dus, die, de koning die vrede heeft, dat is de Bina. En dan nu zegt hij dat nog eens, dat de Bina is daar waar bij de Bina is geen tegenstrijdigheden en dat wij problemen kunnen moeten, moeten oplossen in deze wereld heeft niets te maken met tegenstrijdigheden de tegenstrijdigheden van de, uh, het aardse leven is, is hoeft mij absoluut niet van binnen brengen tot, echt tot te, tegenstrijdigheden in mijn binnenste kant, absoluut niet ik moet wel mijn rekeningen wel betalen en dat en dat en alles moet ik keurig doen. Dat is niet tegenstrijdig. Ja, als ik, de wetten moet ik aanvaarden zoals die zijn, Conflicten moet ik wel oplossen. Maar hij heeft niets te maken met tegenstrijdig. Als ik van binnen moet ik altijd mij richten naar de koning, bij wie de, de vrede, waarmee waar de, de vrede heeft. En niet richten mijzelf aan de dien dat is bijzonder belangrijk, alles is in handen van de mens, absoluut, om op die manier telkens eruit te klimmen, in elke toestand moet je weten dat geen tegenstrijdigheid in mijn geestelijke werk is, voel ik dat wel, betekent dat ik in dienst zit, oh, dan moet ik dan werk, dan moet ik iets doen, geweldig, dan men laat men zien mij van boven dat ik werk heb, um, dat is wat hij zegt. Ki 33. Dat van boven is er geen. Uh, Magloket. Is geen tegenstrijdigheid. Ki mal ka ila a, Let op. Want de, de hoge koning. Dat is bina. Hoesot ha bina. Dat is de bina. 34. De. Estaim Die eindigt. Eindigt op Jud. Dus de naam Mi. Herinner je nog, Bina is de naam Mi. Mem Jud. En Mem Jud eindigt op Jud. Ja of niet? De Bina, we hebben geleerd. De Bina is vijftig poorten van de Bina. Herinner je nog, vijftig. Dat betekent, en de naam daarvan is Mi. Mem en Jud. Betekent dat die bina eindigt op Jud. En Jude is de wijsheid. Komt van het mannelijke Jud. Dat is wat hij zegt ons. En daarom heeft men die. Heeft men die in die bina, bina heeft dan um, geen. geen maglopet, geen tegenstrijdigheid in haar. Zij eindigt haar. Eind. Wat betekent eind? eindstation van haar, dus van boven tot haar eigenschappen en tot, tot naar beneden is, uh, eindigt zij op jude, e jude is, is hoogma wijsheid. zacht wijsheid. ze let op, ze maane de Kura. wat betekent jude, dat zij eindigt op jude, dat dat zijn maane de Hura. maane is in Aramees voor kilim, kilim de Hura is aramees voor kilim, manlijke kilim. Hij bedoelt abuweima. Abuweima is mannelijke kilim. Yishsut is vrouwelijk, dat is echte bina. Maar de ima of bina van de abuweima is een vrouwelijke, want het is die is aangehecht aan de gochma dat uh, More, dat leert. dat één is mag lopen, mag lopen, mag lopen, mag bina mag lopen, mag lopen, mag lopen, mag tegenstrijdigheid in die bina 36 de lopen, dat wil zeggen lopen, wat betekent dat het mag lopen, ons verder uitleggen wat betekent dat daar geen tegenstrijdigheid is in die bina de dat wil zeggen, absoluut zonder iets, zonder uh, dien. Er is absoluut geen dien daar. Kie alken ken, want daarom. Nikra, de volgende partenaar. Zadi Alef 91, de rechterkolom de eerste regel. Bashem Igula. En daarom, daarom heet ze in de naam Igula rond. Daarom de mina rond. Punt. Eén na de punt. Aval Shabbat twee tachton. Hoe ma de istajem behei? Ve iet ba drie machloket? So, the Yamin uSmol. Smol. Well, Kennikra Ribuah. So, learn we the eigenschappen. Van Bina, Van Mahut, Aval Shabbat, takton Mar de Lachere Shabbat. Who's Sot Ma, that is uh, the essence of the Hein, is it the Naam Ma. the is tijdem bijhe, welke naam ma eindigt met de letter Hey, welke in he bij mag en daarom is er in haar mag uh, tegenstrijdigheid. In de Malhut is er tegenstrijdigheid. De heino dat wil zeggen jamin, oesmoel dat wil zeggen die heeft rechts en links. Rechts en links is al tegenstrijdig. Welke herkenen en daarom heet zij mal goed of de, onder, of de lagere Shabbat heet ribua vierkant. Vier. De regel, oh daar, gaan we naar boven. Uh, de regel 1 op de pagina Zadi al. Steeds verbanden leren te leggen. Steeds meer toepassen alles wat we leren. Toepassen in elke toestand. Dan gaat het, dan, dat is het correcte leren. We leren onszelf. Ja, leer je jij, leer jij, leer jij de schepper. Leer je jezelf. En niet omgekeerd. Leer je de schepper, leer je hoe de schepper heeft het geschapen in de wereld, dan leer je jezelf. Want de mens is, de, is, is net een prototype van de eigenschappen. Ze heeft precies dezelfde eigenschappen als de schepper. Absoluut. Oké? Okay? Er is nog iets boven. Er is nog één sof dat helemaal rond is. De mens is vierkant. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Wie is de schepper? J Waf Oké? Okay? Dus vierkant. En natuurlijk in die vierkant zit nog dat stipeltje van de Jut. Maar het stippeltje van de Jut is geen schepping. Dat is, that is, het, is het, element, het element van de scheppercel, van de van het lichtcel van één softcel. Maar de manifestatie van de schepper in de wereld is Jutke, Wafke, is vierkant. De vierkant is de schepping. Okay. Altijd, dus moet je weten, dat het bestaat niet op een andere manier. Als men daar ergens iemand dan verkoopt aan anderen dan de theorie van uh, Nirvana om met nirvana te ervaren. Helemaal. in de hemel. Helemaal dat soort, dat soort dingen. Dat is bestaat absoluut niet. Dat is niet dat is, de mens is niet zo gemaakt. Dat is de geen schepping. Dat is een komedie. Is, daarom is het afgodendienst. Afgodendienst betekent dat het een, een bedachte iets. Dat men wishful thinking verkoopt als, als de instructie. De mens is gezet zo so als vierkant, betekent bijvoorbeeld Hawaii is vierkant. Alleen de ketter is rond. En omdat de bina is overeenkomt naar eigenschappen met de ketter, dan de bina is als rond wordt gezien. Right? Eigenlijk de ketter is rond, maar de bina is moet je zo zien. Niets verdwijnt uit in het geestelijke. Goed opletten. En nu goed opletten wat ik probeer te zeggen. Wat hij niet vertelt, want ik kan niet alles vertellen. Hij wil dat wij verbanden leggen. Like. Wie is rond alleen? Eén zoveel so rond. En kater is rond. Kater of de Net zoals in de, in de naam van de Judkej-Wafke. Dat is heel belangrijk wat ik probeer het. In de naam Ud, K wafke Vierkant is Ud, K wafke Ja, vier stadia. Gogma Bina. Zerendpienen maar goed. Maar daar zit nog een puntje. Een cut social Jud. Een puntje of een stippeltje van de Jud. Dat het is geen letter. betekent dat is geen schepping is. Het is geen deel. Van de schepping. Dat is alleen maar wat schijnt aan de wereld van de Eindsel. Oké? Waarom zegt je dan aan ons dat de Bina is rond? Bina is toch binnen de Jutke Wafke? Of niet? Bina. Iedereen hoort wat ik zeg. Dus eigenlijk was dat, uh, daarom, kijk, wat ik provoceerde, nu is de vraag, stel bij jullie, dat het, je moet het ook zeggen, de, ja, begrijp je dat? Hoe kan je dan zeggen, dat Bina, van Bina begon de verzet? Bina zei, ik wil niet uh, ontvangen in myself. Dus eigenlijk, Dien begint met de Bina. Hoe komt het, dat de zogger vertelt ons, dat dat um, de Bina is rond, in de hoge wereld. Echt, niets verdwijnt in het geestelijke. Ja of niet? Wanneer de malgoed. Wie is de schepping zelf? De malgoed. Ja de malgoed is schepping. De malgoed is de kli. De kabbala van het licht. Niemand anders heeft het licht zo nodig. Alleen de via de malchut, Malgoed alles wordt. Omwille van malgoed. Maar is de schepping. Als Malgoed stijgt op, of de lagere Shabbat stijgt op naar de hogere Shabbat. Betekent Malchut stijgt op naar de Bina. Ja of niet? Wat betekent dat? Malchut is nieuw in de Bina. De Malgoed die op haar eigen plaats was, verdwijnt die? Of niet? niets verdwijnt in het geestelijk. dus dat is gewoon een extra, extra toestand ja? extra toevoeging bij de toestand van de malgoed maar zij blijft op haar eigen plaats precies hetzelfde niets verdwijnt in het geestelijk. alleen extra komt iets extra bij haar dat haar opstegen naar de binnen uh, wat gebeurt er nu met de Bina die stond op haar eigen plaats als een, als een element van de, de ladder, geestelijke lader opsteekt, betekent dat de hele lader op. In die mate natuurlijk, in die mate van de verandering die nu veroorzaakt werd door die bepaalde handeling, waardoor een element vanaf de laagste element, het laagste element dat zich verheven had tot een andere toestand. Daardoor in diezelfde mate wordt de hele ladder omhoog geduwd, ja of niet? Want alles wordt beïnvloed door de kleinste handeling van uh, de, kleinste, de kleinste, geestelijke handeling. Dus nu de malgoed goed stijgt ook naar de bina. Dus malgoed goed doet hoeveel, hoeveel uh, bewegingen, hoeveel, uh, hoeveel, hoeveel grond 2 dit gaat naar zieren en dan naar de naar de waarom zeggen we niet dat eerst gaat ze naar jesot natuurlijk gaat ze naar de jesot via de jesot gaat die dan naar de naar de naar de geset maar dat is jesot vanaf jesot tot de geset heeft dezelfde dikte dezelfde massag iedereen begrijpt het? het is één massag de heeft alleen maar één massage. Niet dat je, uh, je zoekt minder of die meer, dat uh, is allemaal het uh, de, derde stadium. Dus, maar goed, stijgt op naar de zierenpien, één beweging, en dat stijgt steeds op naar de bina. Dus twee om te komen naar de bina. Nu, wat gebeurt er met de bina? Waar komt dan de bina? De Bina blijft op haar eigen plaats, niets verdwijnt in het geestelijke. En de Bina, door de beweging van de machoe, die steekt op naar de Bina. Ook de Bina steekt op naar de Ketter. En de Ketter is rond. En dat is dan de Bina nu verkrijgt ook de eigenschap van de Ketter. eigenlijk niets verdwijnt, en zij, wie, wat, wat, wat, wat, wordt dan dan de ketter, schijnt nu aan de bina zelf. begrijpt het, de eigenschap van de ketter is rond, en die schijnt aan de bina. In aanvulling tot de eigenschap van de bina, dat de bina, heeft ook in, in op haar eigen plaats, ook overeenkomst met de ketter, want de ketter wil, Keter wil alleen maar geven en zij ook wil geven. De Bina. Dus zij heeft al een overeenkomst naar eigenschappen. Maar nu, door het opsteken, ieder begrijpt nu. Dus de Bina sowieso ontvangt van de, van de Keter. Maar nu extra. Zij ontvangt dan, wanneer die malgoed in de Bina is, dan rond ontvangen wordt. Dat soort verbanden probeer zelf te, te vinden. Steeds, maar altijd rechtvaardigen. Altijd dus uh, zeggen dat niet. Dus altijd proberen de tegenstrijdigheid die jij hoort, of jij lijkt jou dat het tegenstrijdigheid is. Ja? Probeer het op een hoger niveau op te lossen. Net zoals wat we leren hier. Op een hogere zie je dat, op een bina, op dit niveau van de bina, is geen zijn, geen tegenstrijdigheden. Dat betekent dat elk probleem kan je dat ook op dezelfde manier oplossen. Maar eerst moet je jezelf verbinden met de eigenschap van de bina, waar? Binnen jezelf. Je binnen jezelf heb je de hele wereld. Iedereen begrijpt het? Goed opletten, dat is alles precies hetzelfde. In de mens is het precies hetzelfde, dus... Vanaf je hoofd, vanaf het hoofd tot de chazé, tot de borst, is alle, alle vijf werelden, vier werelden, wij we noemen vier werelden, want, want uh, uh, Adam Kadmon, wij ervaren niet, absoluut niet, al die zesduizend jaar, het is niet onze bron, uh, tis, maar vier werelden, nou, hoe zit het in de mens? Precies dezelfde als vier werelden in de parzof, in de mens. Van de mens is precies dezelfde als de vier werelden. Hoe? Van het hoofd tot de chazé, tot de borst. Dat is absoluut in de mens. Van de borst, van de chazé tot de tabur is bria in de mens. En van de tabur en naar beneden is Yetzira en Asiya. Nou, vanaf de Tabor en naar beneden. Vanaf de Tabor en naar beneden. Dan heb je dat bovenaan. Vanaf de Tabor en naar beneden. Iedereen moet, ik wil niet tekenen, want dan is het goed. Probeer zelf ontwikkelen jouw uh, geestelijke verbeeldingskracht. Kijk, ik heb ook hier ook iets opgetekend, maar ik wil niet, gewoon vertel ik dat en jij gaat het eraan werken. Uh, maar wat ik zeg, weet dat is dat gewoon als vergelijking, dat je moet weten dat alles wat we leren is, zit bij jou in, in jezelf. Dus onder de taboor, wat hebben we onder de taboor van jou? We hebben Yitzira en Asiya. Dus jij kan het zo verdelen als het ware als een partsoef. Wij verdelen, zoals onder de taboer kan je verdelen boven de gezé en onder de gezé. Boven de gezé is jezira En onder de gezé is, van onder de gezé bedoel ik, van onder de taboer. Altijd moet je weten waar wij spreken. Dus wij spreken nu de plaats van onder de taboer. En daar kan je ook verdelen in boven de gezé en onder de gezé. Nou, boven de gezé, onder de taboer is Yitzira. Daar kan men nog ontvangen. door de correcties kan men daar ontvangen. Maar onderaan daar is Asiya. En in Asiya, daar is het, heb je wel rechts en links. Heel? In Asiya heb je daar uh, de toestand rechts en links, dat heet de toestand van uh, Ach be ach, achor be achor. Daar is de toestand let op, onderaan. In elke toestand bij jou in die Asia. iedereen weet nu waar het Asia is. Dat daar is de toestand van die Asia. hebben daar zo dat dat daar is de toestand zoals ik jullie had geschilderd een keertje zo'n beeld gegeven van uh, twee soldaten die staan rug tot rug. Tot elkaar, ja, om, eh, iedereen begrijpt de toestand, rug te terug. Om hun achterkant te verdedigen, dat, het, dat geen klipoot of de geen bandieten zullen schieten in hun rug. Ja, en dan kunnen zij, op die manier zijn ze dan beschermd, zo rug te terug. Dat is de toestand, initiële toestand van elke toestand, geestelijke toestand, waarin wij verkeren en dat, moet je, dat moeten we dan allemaal die correcties doen, waarbij wij in, de, in het bijzonder dan onderaan dat wij die brengen tot de panim de panim, gezicht tot gezicht, dat is het werk wat wij moeten steeds doen, maar het toestand dat het rug tot rug is juist in de Asia zo is de wereld gemaakt omdat al die krachten nodig zijn en alleen, en omdat wij mens zijn elke mens heeft de kracht om uh, die bewegingen te maken wat wij nu leren hier om tot een hogere te komen daarom is het, daarom is het wat hij zegt dat het uh, tegenstrijdigheden dat is de tegenstrijdigheden in de Asia en dat is Asia is maar goed dus of je spreekt van de werelden of je spreekt van de, de het is hetzelfde Azië is maar goed. Uh, en nu gaan wij verder naar de volgende oort. Heb ik het afgemaakt wat ik wilde zeggen? Oké, okay. niet? Heb ik het afgemaakt wat ik wilde zeggen? Uh, Oké, dat is niet zijn vraag. Vijf. De regel vijf. Ot pe... Nee of niet? Nee. De, de reichel een, sorry. De reichel een. Ot pe dalet. Begin. De trin schlomot litata. Had Jakov. We had Uvegin kah. begin kach. Тив, Трей, твей зимний шалом, шалом, Лирахок, великаров, уликаров. у Лирахок, да Яков, у да Йосеф Огир Горевый динамен Яков, Иосиф, Але Алис изинял, присел сферот, присел во двое сехт niets te maken heeft met een mens Jacob, met mens Joseph, er waren wel waren zo mensen, maar altijd kijken, alles wat je leert, is in jou. En dat is een cultuur, geestelijke cultuur, om steeds dat te leren. En de hele Torah wat je leert, heeft niets te maken, geen woord heeft te maken, wat wij leren in de Torah van de Etziood. Met het volk Israël, met Farao, met etc. Elke, elke personage is absoluut heilig. Iedereen begrijpt het? Ook de familie van Ismaël, wat dan ook. Alles is heilig, absoluut. Tot, tot, uh, tot wat dan ook, tot de uh, tot, uh, uh, personages die, die, die lijken ons als vreselijk iemand. En vreselijke uh, bielaam, etc. Allemaal heilige krachten. Allemaal de namen van Hashem. Alleen omdat wij leren, de Torah van de Atsum. Dat is een heel andere Torah. En and alleen dat heelt een mens. Alleen dat brengt de redding aan de mens. En dat is iets. Iets wat nergens te vinden is. Echt waar. De geen religie. Nee, niets helpt. Mijn broeders leren 3500, 3.500 jaar. Helpt het hen? De manier waarop ze leren is een kinderlijke manier. En we grote heren, maar ze helpt het. De Torah is gegeven als remedie. Tegen de slechte neging. In de mens. En in de wereld. Dus. Betekent dat de Torah. Brengt de mens. Uh, zijn dode wensen. Als het ware. Tot leven. Dat is de Torah. Alles wat we leren. Dat betekent dat. Met de dag moet ik meer leven in mijzelf hebben. Dat is de Torah, dat is de opwekking van de doden. Opwekking van de doden, is, uh, wensen in de mens, de wensen voor onbenulligheden, dat is de Torah. Geen andere remedie bestaat. En, da en ook dan, de Torah moet je leren van de absoluut. Ik moet het verbinden wel met de Torah van de uh, Biblia, maar niet zonder... En daarom is het een, een kinderlijke manier wat ze leren, dat helpt niet. Zoals so, ik had verteld, ik had twee weken geleden een grote rabbi bij mij thuis. Hij wilde graag leren de Kabbalah, maar hij wilde alleen maar leren een beetje zo. Hier een grote rabbi. Hij uit Jeruzalem kwam, van een de, van de erg goede geslacht. Rabbis van de rabbis van de rabbis. is hier zeven maanden, hier in Nederland, en. <laughs> Zijn partner belde mij op en die zegt, uh, hij, hij heeft alle, alle rabies hier ge, ge, ge, geprobeerd met iemand te leren, want zij moet altijd iemand, met iemand leren. En hij heeft niemand gevonden. Dus hij dacht met mij te leren. Maar hij kwam bij mij drie uur, drie uur heb ik wel gezeten, net alsof ik hem met een, zeg je dat, met een, ha? Huh? Haan. Nee, net zoals je doet aan een fee, dat jij met zo'n. hè, Met een zwijp heb ik hem zo. Maar ik heb hem op een goede manier gedaan, maar ik heb hem alleen laten zien dat hij absoluut geen, geen kilim heeft voor het geestelijke. En dat is wat mijn volk absoluut geen kilim hebben voor het geestelijke. Waarom niet? Wie Kabbalah niet leert, wie niet leert de Kabbalah van de Torah van de Atselud, kan. Dat niet proeven. Hij zei tegen mij, deze man ook, die zegt: Ik heb al zoger geleerd. Ik zei: Laten we zoger proberen. Hij zegt: Ik heb al tientallen keren zoger geleerd. Het is net zoals Gemara. Het is net zoals Talmud. Dus in zijn voorstelling is het net zoals Talmud. Het is redeneringen van: Ja, als je dat doet, dan zal je dat, dat, redeneringen, logica. Ik zeg: Dan heb je niet de, niet de goede zoger geleerd. Dus na twee en een half uur was het voor mij. Ik ben klaar nu. Mijn wens was ooit om aan mijn broeders dat te leer te geven. Dat zij zullen begrijpen dat wat de Torah is. Maar ik zie dat het absoluut onmogelijk is. Het is alleen als de mens klaar daarvoor is. Dan is het goed. Maar hij wilde alleen maar van me its, its, met mij me iets leren. Dat hij hey, daar bij zijn... Talmud, uh, Talmud school waar hij, waar hij geeft. En die zou dan verder misschien kunnen iets vertellen daar of zo, weet ik niet wat. Maar het was een, een arme vertoning. En dat is een topper van, van echte komt uit Jeruzalem, van echte klassieker, wat hij had geleerd. Laat staan dat al die Hollandse Arabisch, wat, wat kunnen zij? Een paar jaar hadden ze gezeten hun broeken versleten in een, in een school. Wat kunnen zij? Dan kunnen zij absoluut niets. Kan je je voorstellen wat ik, wat ik zeg? Ik zeg het alleen aan jullie, dat jullie begrijpen wat de Torah is. Dat alles wat we leren moet, opwekken uit de doden. Zo'n resultaat moet je doen, als het op een andere manier bij jou gebeurt, dan doe je niet goed. Met elke dag, met elke inspanning die je levert, dat moet, je moet leven verkrijgen bij jezelf, je moet overwinnen de slechte neiging, de citra agra, overwinner zijn in elke toestand. En dat betekent overwinnen, dat betekent de wereld overwinnen, dat is de, de, dat is de boodschap van de Torah, je kan alleen de wereld overwinnen, alleen door de Torah te leren, maar de Torah te leren op de manier dat het opwekking uit de doden als gevolg heeft. En je hoeft niet, uh, hoeft niet daardoor, moet de mens hoeft niet daardoor gekruizigd worden. De kruisiging moet van binnen plaatsvinden. Eigenlijk niet zo ergens op een boom. Natuurlijk was het allemaal misschien, uh, dat, dat, dat is gebeurd zo. Maar elke mens moet, elke dag moet je jezelf kruizigen. Het is absoluut uh, joods. Het kwam alleen al, het is niet iets dat het kwam ergens van buiten. Betekent, je moet kruisigen, betekent, kruisigen betekent vierkant. Elke dag moet je omwerpen jezelf, moet je jezelf opboksen tegen de citra agra en overwinnen dat. En elke dag heb je minder werk, aan de ene kant meer, want hoe dichter kom je tot jouw bron, hoe krachtiger verzet is natuurlijk. Maar dat is wat wij doen, dat is steeds wat ik wil daarop, aan jullie erop hameren. Dat jij begrijpt dat wat wij doen is het verkrijgen van het ware leven. Eeuwig leven. En niemand ontkomt eraan om dat niet te doen. En wat zij leren, wat ze me leert, is het kinderlijk. Natuurlijk laat staan nog andere religieën wat zij doen. Ze geloven alleen in dat zij in de opstanding uit de doden. Terwijl... Ik beleef dat elke dag, elke dag, echt waar, elke dag, en zoveel als ik wil, en elke dag verkreeg ik nog meer leven dan het was, dan ik had, ik ben nu meer levendiger dan toen ik twintig was, ik kan veel meer in alle opzichten, ja, ook met dansen. <lacht> Oké. Okay. Maar wat ik, bedoel is, wat ik bedoel is, probeer dat wel steeds dat in de gaten houden, waar, mee we, waar wij mee bezig zijn. Eigenlijk, dat is erg belangrijk. Dat is alles in jou, wat je leert in de zoger, dat is alles in jou. Alleen de manier waarop, want als ze leren, allemaal weten ze van de zoger. En 0,0. Niemand begrijpt van de zoger. Waarom? Ze kijken naar de zoger van, oh. Ook weer een andere manier van leren van de leer, wat van onze ouderen konden, van de artsvaders en et Dus als traditie, etcetera. dat helpt absoluut niet. Dus ik heb begrepen met die man, dat als ik hem dag en nacht met hem bezighoud, hij laat zichzelf niet kapot maken. Hij laat zijn ego, hij laat zijn liefde voor zichzelf. God verhoede dat hij dat kapot maakt. Wat hij had geleerd. Hij wil en leert voor zichzelf. Hij leert om grote rabbi te zijn. Om een familie. Een grote heer zijn. Dat, dat zij hem rabbi noemen. Voor zijn gezin. Etc. Van goede familie. Van goede, goede komaf. Het is kinderlijk. Daarom heb ik geen relatie. Geen, geen contacten meer met, met, met deze wereld. Onthoud dat er goed. Ik zeg het alleen aan jullie. Ik zeg niet daar. Het, het interesseert mij niet. Het is net als kinderen die, die, hebben, uh, die hebben de redding ontvangen. Maar zij spelen, spelen als het ware kinderlijke dingen. Met zich kinderlijke dingen doen. En dat de redding laten ze liggen. Het is, het is. Ik begrijp het niet. Nee, nee, nee, dat, is, dat zeg ik niet. Holocaust komt van binnen, mijn vriend. Holocaust is een kwestie van binnen. Van binnen, van, midden, van de citra agra. Die gaat het alles in de mens uh, bewerkstelligen. Dat de mens moet voelen van binnen dat hij helemaal in de kampen zit. En niet van buiten. Eindelijk. En dat, dat gebeurt natuurlijk, want je kan niet ontlopen, dat is iets geweldigs, verschrikkelijk en geweldig. We hebben geleerd dat verschrikkelijk en geweldig zijn mooie dingen. Twee dingen zijn altijd gepaard gepaardgaande, vrees en liefde. En dat is wat moet je goed weten, vrees en liefde. Maar goed, die verbonden is met die Bina. dat is de realiteit. Maar op de achtergrond van vrees hebben liefde. Men kan niet komen tot de liefde zonder vrees. En dat is bijzonder belangrijk om dat te koppelen. En nu gaan we verder met de um, zoger. Dus de eerste regel. Ot pet, pet Vier en 84. Begin de trin slimot letata. Omdat er twee volmaaktheden zijn beneden. Jacob, de ene is Jacob we had Yosef, en and de ander is Yosef over in kach, en daarom ktief, treizimne shalom, shalom, en daarom is het geschreven twee keer is het geschreven in Jesajas in Yeshayahu in Jesajas 57, uh, en daar staat in alef verwezen, verwezen, letter, letter, naar Allah. En hij is yis, Isayahu, Isayahu, en staat het geschreven. Twee keer staat het geschreven. op shalom, shalom, lerachok velakarof. Twee keer shalom staat, twee keer uh, Freide En shalom, shalom, twee keer staat geschreven. Shalom, shalom, lerachok velakarof. An, de, an hem die fer is and on him the nabais where da Yaakov let up and fair die fairway is that is Yaakov or the Karof da Yosef and he the nabais flagbaais that is Yosef punt. Besonder belangrijk what here is staat. Want allemaal heeft te maken met het geestelijke werk. Punt. Lerachok. Drie. Kmo de Atalmer. Mirachok, Ashem, eli. Weet je dat zeef? Achoto. Mirachok. Punt. Lerachok. Wat betekent Lerachok? Aan de die ver weg is. Uit, dus uit dit vers van Isaiah. Drie dat al meer, zoals je zegt. Mirachok Hashem nier Eli, een andere vers is. Bet, hier staat het, Bet is Jeremiahu, van Jeremias, Oh, Jeremiahu. Jeremiahu, Lamet Alef 31. Bij hem staat het geschreven: Mirachok Hashem nier Eli, van verte is Hashem, verscheen Hashem aan mij. Van ver te. Van ver. Wat betekent? Van ver Hashem verscheen aan mij. En het, er bestaat ook een ander vers. Over Moshe. Ja, herinner je nog? Toen de zuster van de toen, de... toen Moshe werd gelegd. In, in zo'n zo doosje. Huh? In de rieten mandje. En zijn oudere zuster. Dat was Miriam. Zij stond... Aan van verte te kijken wat gaat, wat zal gebeuren met zo'n, met het mandje met, met Joseph, met, met, met uh, Moshesri. En daar staan de woorden, daar is de, de woorden van de Torah. En zijn zuster stond van de verte. Spreekt de Torah van, van vlees en bloed? De Torah spreekt juist van dingen die wat wij leren, van de krachten van hoe dat wat we nu leren. Punt. ulera En wat betreft het woord uh, Lekarov, karov. en voor uh, de he hem die voor hem die in, in dichtbij is. Zo dat de vers Het vers van uh, Shalom Shalom. Ja, vrede vrede voor hij die voor hem die ver is en die dichtbij is. Dat wat betekent hoe en hij voor hem die, de vrede voor hem die dichtbij is. Ik dat meer, zoals je zegt. Mikarov eh, Mikarofbouw staat ook geschreven dat Godashim of eh, maanden of vernieuwingen kan je ook zeggen. <coughs> bouw die komen van dichtbij. Wat betekent dat allemaal? De Hassulam de regel 4, de referentie ooit P. Dalet, de rechterkolom. Begin de trim schlumot vechule, Omdat twee volmaaktheden twee shaloms zijn er, wechule enzovoort. Kirchnei vijf shlomim yes, lemata. Let op wat je zegt ons. Want twee volmaaktheden zijn beneden. Of volmaaktheden of shlomim, of vrij uh, van het woord shalom. Twee maal Twee shaloms zijn er beneden punt, hoe Jakob, let op, de eerste, de ene is Jakob, wie is beneden, beneden hebben we gezegd dat is zon, ja, we zeggen, maar goed, hij heeft gezegd, maar maar goed op naar de bina. maar nu spreekt je dan beneden. beneden, beneden is zon, Echad hoe Jakob, de ene is Jakob, ze hoe die verret, die die is, Jacob. Je verrekt van de zeer en pin. Goed onthouden. Zes. We je hoe Joseph en de ander is. Joseph. So hoe Jesus, die Jesus van de zeer en pin is. Van de aanzien. Punt. Dus als je leert van, over Joseph in de Torah. Moet je dan. Wat, wat, wat leer je dan? Leer je alle eigenschappen van Jesus al de gebeurtenissen rondom goed opletten wat ik probeer te zeggen nu, wanneer jij Torah leert en ik adviseer iedereen regelmatig lezen, gewoon plat uh, de Torah en niet proberen iets van, de, van het commentaar leren want dan alleen kom je in verwarring. alles komt op zichzelf, maar alleen de intentie moet de juiste zijn als je leert bijvoorbeeld van Jakob, dan Leer je van de Tifere-eigenschappen, van de tifere van de uh, Zerenpien. Op die manier kan je veel leren van de Tifere-Deze-eigenschappen, want die ben jij ook in jezelf. En wanneer je leert van de Josef, van de leer je van Josef, leer je je soort, daarom al die, die problemen waren van. Van, van Josef waren al de problemen rondom, de, rondom je zot. Like, problemen met die Potifara, de dochter van de Potifara, altijd uh, dat. Huh? De, vrouw. Huh? De, vrouw. de vrouw, sorry, de vrouw van Potifara. <laughs> <Ja, laughs> we weten nog niet alles, Potifara. <laughs> ja, er ja, ja, staat ook iets. Ja. ja, maar er staat ook iets wat de dochter van de Potifara, we zullen het ook leren wat, wie dat was. Om je dus altijd kijken naar dat, niet naar, de, naar, de, eh, niet naar die personen in de Torah, dat jij denkt, nou, oh dat is een personage van de Torah. Dat helpt niet. Je kan het duizenden jaren leren, dat is 0,0. Wat betekent het helpt niet? Wie, wie begrijpt nu wat het betekent, wat dat helpt niet? Het, het is geen leven. Dat brengt geen leven. Hij zegt dat het brengt geen leven. Heel goed. Dus dat brengt geen opstanding uit de doden. Duidelijk. Als er iets wat je leert goed opletten moet vanaf nu. Moet het zo'n strekking zijn bij jou. Als ik iets leer en ik voel dat mijn stemming of mijn stemming, innerlijke stemming zodanig so is. Dat ik voel dat ik dat leed niet in mij tot de opwekking... vanuit de doden... wensen in mijzelf... dan ben ik, ben ik verkeerd bij... dat helpt mij niet. Dat moet de strekking zijn... wat je doet. Dat is de juiste strekking. Dat is gegeven aan ons... om elke moment dat... te bewerkstelligen. Aan ons is de kracht gegeven... om doden... uit... Uh, op tot leven te brengen. Elke mens heeft die kracht in zichzelf. En dat goed opletten, dat is, alles hangt alleen van onze eigen inspanning. En wij zullen dat nog en meer beleven in onze cursus, in onze studie. Alleen, stap voor stap moet je dat weten, dat dat is de do dat het doel van onze studie. Om iedereen van ons steeds dichter te brengen bij, dit, bij het vermogen om bij zichzelf de doden uit, uit de in tot leven op te roepen, uit de doden opstanding uit de doden opstanding uit de doden veroorzaken en dan zullen wij ook dat kunnen doen bij anderen maar moet je zoveel doen vertrouwen daarop en alles zal aan ons gebeuren dat is de studie wat wij doen. Dat is de tweede keer. Zal zijn na de. Zo was het een keer. Was het plaatsvond. De laatste keer vond het plaats in de groep van Ari. Maar wij leven nu een heel andere tijd. Dicht bij de, dichter bij de komst van de Mashiach. En aan ons kan het plaatsvinden. Aan ons ook. Aan, de, aan ons hier kan het plaatsvinden. En nergens anders. Misschien nergens anders. Te leren zij dat ook. Maar ik ken het niet nergens. Dus de houding moet zijn. Opstanding uit de doden. Dat is echt. De Torah. De Torah die gegeven is. Om dat steeds te veroorzaken. Aan jezelf. En aan de wereld. Opstanding uit de doden. Kijk naar nou wat je zegt ons. Dat. Uh, Voorzitter, Pauze.